Ik heb het altijd betreurd dat mevrouw Veldhoven al zo vroeg met ziekteverlof is gegaan. En ik juich er toe dat ze op deze wijze weer bij het werk betrokken wordt. En haar gezondheid, hoe gaat het daar nu mee? Ik heb de indruk dat het daar veel beter mee gaat. J Jij hebt haar het laatst gezien, ik. Over haar gez gezondheidstoestand heb ik geen oordeel. Maar ze is wel bereid om zitting te nemen in de commissie. Dat heb ik. Ik haar niet gevraagd. Dat heb ik haar gevraagd, mevrouw de voorzitter. Ze wil dat graag doen. Dat is dan in ieder geval wat? Is iedereen toch mee eens dat mevrouw Veldhoven wordt uitgenodigd? Ik heb er op zichzelf geen bezwaar tegen, mevrouw de voorzitter. Ik vraag me alleen af of het wel zo verstandig is... om het vroegere afdelingshoofd commissielid te maken. Is dat wel verstandig? Beerta was ook commissielid. Dus, er is bovendien geen alternatief. Wel, ik heb er geen moeite mee. Dan stel ik voor dat de secretaris haar een brief schrijft. En dan stelt de secretaris ook nog voor... om in plaats van de heer Vervloed, de heren Alblas en Boks in de commissie te benoemen. De heer Alblas is als antropoloog... verbonden aan de gemeente-universiteit van Amsterdam. De heer Boks ook als antropoloog... aan de katholieke universiteit in Nijmegen. Waarom moeten er nu ineens twee zijn? En waarom Alblas? Ik heb hem mond op mijn studenten gehad, maar ik vond het eerlijk gezegd wel een warhoofd. Uh, omdat Alblast zich speciaal voor Nederland interesseert en daar ook college over geeft. Als hij lid van de commissie zal hij gauw geneigd zijn om zijn studenten bij ons stage te laten lopen. En dat kan allerlei voordelen hebben. En box Heeft hij ook studenten? Ja, box heeft ook studenten. Hij is hoogleraar, dus hij heeft studenten. Ik bedoel studenten die zich voor Nederland interesseren. Uh, ook studenten die zich voor Nederland interesseren, maar... Boks is toch vooral belangrijk om het wetenschappelijk aanzien dat hij geniet? Boks lijkt me wel een flinke vet. In ieder geval beter dan Alblas. Maar de secretaris wil dus alle twee. Dat moet dan maar. Moet dat dan maar? Dan voorstel aangenomen. Pas. Hm. Punt 4. De Alblas. Secretaris. Uh, daarvoor heb ik een uh, verheugende mededeling, mevrouw de voorzitter. De redactie heeft in juni in Antwerpen een gesprek gehad met de heer Boschart. De heer Bosgaard is Germanist. Hij heeft stage gelopen bij het Brussels Instrumentenmuseum en opdracht gekregen voor het schrijven van een monografie over de rommelpot. Over de rommelpot. Ja, over de rommelpot. Ga door. Um, uh, die opdracht heeft hij gekregen van het handboek De Europese Volksmuziekinstrumenten. Dat is een uitgave van het Instituut voor Duitse Volkscultuur en het Muziekhistorisch Museum in Stockholm. Uh, hij is bereid om in dat kader ook een kaart voor onze Atlas te maken. Uh, uh, wie zit er nu in de redactie, nu Anton en Pieters er niet meer zijn? Uh, Jan Nelissen en ik. Uh, dan hoop ik dat dat minder spanningen geeft dan in de tijd met Pieters. Maar uh, in ieder geval kunnen we uitstekend met elkaar opschieten. Des te beter. Mevrouw de voorzitter, kan de secretaris ook nog iets meedelen over de stand van zaken bij de Europese Atlas? ...na de verontrustende berichten die wij daar de laatste keer over kregen. Ja, wilde ik ook juist vragen. <laughs> hoe verontrustend? hoe beter zou ik zeggen. Wat mij betreft kan het niet verontrustend genoeg. <laughs> hoe gaat het met de Europese anders? Uh, in het najaar is het een bijeenkomst in Noord-Ierland. Dat zou ik me oppassen. <laughs> Misschien mag ik daar iets over zeggen, mevrouw de voorzitter... Ik ben gevraagd om lid te worden van het bestuur... en ik ben van plan om in het voorjaar de Atlas-medewerkers uit Duitsland... en de Benelux in Bonn uit te nodigen... voor een voorbespreking over een gezamenlijk actieplan. Wist, wist ik daarvan? Ik wou daar na de vergadering nog even met je over praten. Ik vind het in ieder geval een bijzonder verheugend bericht. Inderdaad, mevrouw de voorzitter. Ik vind dat zeer verheugend. Punt 5. De werkzaamheden op de afdeling. Zeg Ga door. Um, in de eerste plaats moet ik tot op een spijt meedelen... dat mevrouw Kraai in het afgelopen jaar per 1 mei ontslag heeft genomen. Ze was net goed ingewerkt, dus ze was bovendien heel goed... dat het voor de afdeling een gevoelig verlies is. Maar ze had een goede reden. Ze had een goede reden. Een lichtpunt is bovendien dat we in haar plaats twee mensen hebben mogen aanstellen. Mevrouw Kiepen, een meneer Lambica, die dit jaar haar doctoraal doet. En de heer Wigelaar, een antropoloog... Die een paar maanden geleden zijn doctoraal heeft gedaan. Maar waarom zit hij dan niet hier? Omdat hij nog geen wetenschappelijk ambtenaar is. Iedereen begint bij ons in schaal 32. Oh, oh, ja. Maar hij zal wel op een onderzoek gezet, omdat hij heel goed blijkt te zijn. Hij zal de lijst van de openbare feesten uitwerken die u allemaal in december ontvangen hebt. En hij heeft intussen ook nog een vragenlijst aan 830 gemeentebesturen gestuurd. Met het verzoek om opgaaf... Van de verenigingen die op dat terrein actief zijn. met de bedoeling die vervolgens benaderen. Is dat niet heel veel werk? Ik heb de indruk dat hij dat aan kan. En uh, die mevrouw kiepen? Die lijkt me ook heel goed. Maar die is wat bedachtzamer. bovendien vind ik dat ze eerst maar moet afstuderen, en promoveren. Als ze dat wil. <laughs> maar een god. Ik bedoel maar. Mooi ho, hè? Dag Joop. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Bart. Dit is mijn bijdrage aan het bulletin. Hé. Hey, meesterlijk. Het ziet eruit alsof het gedrukt is. Ik hoop wel dat je me eerlijk zult zeggen wat je oordeel is. Ik geloof niet dat je er bij mij bang voor hoeft te zijn. Ik zeg het maar. Dat je het nog eens weet. Ik ben er niet geval blij mee. Wacht daar nu maar liever nog even mee tot je het gelezen hebt. Het is een tekstanalyse? Ja. zijn... Regels uit een Middelnederlands dierdicht. Een uitwerking van je doctoraalscriptie? Ja, maar eigenlijk liever dat je het eerst las. Zal ze zo gauw mogelijk lezen? Met Koning? Ach, meneer Koning, met de vries hier. Er is hier een meneer Boschart, meneer, die zegt dat hij een afspraak met u heeft. Stuurt u mij langs de voortrap, ik vang hem wel op. Dank u wel, meneer. Wim Boschart. Meneer Boschart. Dag meneer Koning. Welkom in Nederland. Daar zijn de wc's. Het zijn er twee. Je mag ze allebei gebruiken als het normaal zijn. Er zijn er kinderachtig in. Um, Adbert, dit is meneer Boschart. Dit is meneer Muller. En dat is meneer Asjes. Wim Bosgaard. Admuller. Wim Boschart. Asjes. En dit is het bureau van meneer Beerta. Maar... Die heeft een broer gehad, dus aan hem kan ik u niet voorstellen, helaas. En dit is de kaartsysteemkamer. Dit is meneer Boschart, en dat zijn van links naar rechts zittend Joop Schenk en Linkiepe... en staand de heer Wiggelaar. Gerd Wiggelaar. Wim Boschart. De heer Boschart is een Belg. Bè. Daar schaamt u zich voor, Mevrouw Schenk, mevrouw Kiepe, Wim, Wim Boschart. Interessant me echt. U voelt zich geen Belg? Uh, nee, nee. Ik denk dat geen enkele Belg zich een belg voelt. Wat voelt u zich dan? Uh, niets, geloof ik. Gert, voel jij ook niets? <laughs> nee. Hey. Ik bedoel, ik voel wel iets. Meneer Wiggelaar is een Nederlander. Ik maak er nog wel een grapje over, maar het, het interesseert me echt. Maar nou, daar hebben we het nog wel eens over. Dit is het kaartsysteem. De R. R. En dit is de literatuur over de rommelpot. U kunt aan de gang. Rommelpot. Ik heb Wim Boschart op weg geholpen. Ik ga nu als een haas naar Enkhuizen. Je artikel lees ik vanavond. Ik zou daar je vrije tijd maar niet aan besteden. Tuurlijk, ik ben er benieuwd naar. Ik heb tegen Boschart gezegd dat hij zich tot een van jullie kan wenden... als hij hulp nodig heeft. Maar dat zal wel niet. Tot morgen. Hallo.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 Hoe gaat het met Maarten? Goed. En met jou? ben benieuwd of Dreesman nu wel zijn jaarverslag af heeft. Vergeet het, Maarten. Nou, het is wel een punt op de agenda. Ja. Heb jij al gegeten? Ik mond nog. Hm. Pindakaas. Dat is nou iets wat ik niet begrijp. Iemand die verder toch zo efficiënt is als Dreesman dat hij niet in staat is om zijn jaarverslag op tijd klaar te hebben. Laat het dan dus nooit door een ander doen... maar geef de commissie niet de kans om je daarop te pakken. Ik geloof niet dat ik mijn jaarverslag door een ander zou laten maken. Nee, natuurlijk niet. Dat maak je zelf. Maar maak het dan ook zelf. En laat de commissie niet jaren wachten. Misschien schrijft je moeilijk. Vandaag is die bosgaard bij ons begonnen. Wie is dat ook weer? Een Belg die een uh, studie over de rommelpot gaat maken. goed oh, ja. Is dat waar? Ik denk een intelligente jongen. Oh. heb je geluk gehad. Wat je tegenwoordig op de universiteit ziet rondlopen... ...dat dus ze kunnen niet eens met behoorlijk Nederlands schrijven. En als je daar wat van zegt, dan zeggen ze dat de taal verandert. Ja, dat zeggen ze. Die bosvoudt zei overigens dat hij zich geen Belg voelt. Dat gevoel kent hij niet. Nee, dat zou wel niet. Voel jij dan ook geen Nederlander? Natuurlijk voel ik mij een Nederlander. <laughs> maar wat is nou een Belg? Niet veel. ...dat ja, ze dan is het natuurlijk nooit moeten afscheiden. In elk geval de Vlamingen niet. Maar ze moesten zo nodig. Moeten we anders niet dan denken dat we ze hadden gehouden? Nee zeg, alsjeblieft niet. Beerta had het anders wel. Ja. Beerta had soms een genaardige idee. Waaraan zie je nou dat deze mensen Nederlanders zijn? Ik zou het niet weten. Maar toch zie het. je het. Er moet iets in hun houding zijn. ...en in hun kleding. Het is mogelijk. Wil je een stuk van mijn appel? Hm. Jij zult vandaag moeten voorzitten, Ritsaad. Is Schilderman er niet? Schilderman is ziek. Maarten, kan ik jou even alleen spreken? Zou jij lid van de commissie Buitenmuseum willen worden? Wat is dat voor commissie? Die begeleidt de opbouw van het buitenmuseum. En wie zit er daar dan in? Sluizen, Marines en bootman. En van het museum, de Grutter en ik. Dat zijn dus allemaal architecten? Daarom. Schilderman is voorzitter, maar die komt bijna nooit. En ik wil liever niet dat een van die architecten de vergadering voorzit. Want dat is geheid Kamerland. Bovendien wil ik een tegenwicht hebben. Anders wordt het met eenzijdig. Dag, koning. Dag, Karstenboom. Doe je het? Ik, ik, ik wil het wel doen, ja. Bedankt. Wat mij betreft kunnen we beginnen, voorzitter. Ik verwacht alleen de heer Zolder nog, maar die zou wat later komen. Dan open ik de vergadering. Kan even u misschien de deur sluiten?